7 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Aardschok veroorzaakt schrik, maar geen schade. Utrechtse burgemeester Wolfsen overleeft een raadsdebat homostel. En Obama kondigt nieuw herstelplannen aan.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 De Turkse premier Erdogan heeft de betrekkingen met Israël verder onder druk gezet. In een interview met de Arabische tv-zender Al Jazeera zei hij dat de Turkse marine eventuele nieuwe hulpconvooien voor de Gazastrook zal escorteren. Israëlische aanvallen op deze schepen zullen we niet toestaan, zei Erdogan, verwijzend naar de Israëlische entering van het schip de Mavi Marmara vorig jaar. Daarbij kwamen negen Turkse activisten om het leven en Israël heeft daar nooit zijn excuses voor aangeboden.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 Ook zondag is nat en met 21 graden een stuk frisser. AWB Verkeersinformatie met files op de A7 van Heerenveen naar Groningen... tussen Leek en Hoogkerk, 3 kilometer. En op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda, bij knoop het Galder, 3 kilometer. Iedereen praat over duurzaam ondernemen. Maar hoe lang gaan nu mensen eigenlijk mee...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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De burgemeester van Utrecht heeft opnieuw een debat over zijn functioneren overleefd. Hoeveel levens heeft Wolse? eigenlijk? Straks een gesprek met de burgemeester. Eerst even naar dat moment van gisteravond? Was schrikken. Tafel schudden, kozijnen kraakten en er viel een papegaai van zijn stok. Nou, we zaten televisie te kijken, mijn man en ik. En opeens, ja, ik heb het niet zo snel gemerkt, maar in één keer viel de papegaai naar beneden. Was wat 4,5 op de schaal van Richter was hij de aardbeving. Werner Tost, seismoloog van het KNMI. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat zwaar? Uh, voor Nederland uh, is dat uh, wel zwaar, ja. En wat is de oorzaak ervan? Nou, de oorzaak is waarschijnlijk uh, een natuurlijke oorzaak. Uh, het is net een beving net over de grens met Duitsland en bij het plaatsje Goch. Uh, we hebben in het zuiden van Nederland uh, grote breuksystemen... waar af en toe aardbevingen bij. Uh, waarschijnlijk dat, dat systeem dat loopt door in Duitsland. En ook in Duitsland zijn nog wat meer uh, van dit soort uh, breuken, minder groot. Maar uh, die zijn er wel. Uh, deze uitbeving heeft waarschijnlijk plaatsgevonden langs een dergelijke breuk. Maar wel op een plek waar uh, we vrijwel nooit uitbevingen zagen. Dus wat noordelijker dan we gewend zijn tot nu toe. Oké, okay. ja, want uh, we krijgen heel veel meldingen binnen um, vanuit heel Nederland eigenlijk. Over een, over een lange lijn zelfs tot in Friesland. Dat vonden we wel opmerkelijk. Ja, ja dit, dit soort aardbevingen, uh, sterkte 4,5, dat uh, is te voelen in ongeveer een straal van uh, 100, 150 kilometer rond het epicentrum. En dat uh, zien we ook tot uh, midden België en, uh, en ook uh, midden Nederland. Het is uh, wel zo, als, uh, hoe, hoe verder we, ze weg zijn van het uh, epicentrum, hoe meer mensen dat rapporteren uit de uh, hogere delen van huizen. Dus niet op de begaande grond, maar vaak in flatgebouwen. Want dat of, trilt dan door? of? Nou, dat is zo, dan, dan komt het huis op zich wel in trilling, maar uh, het effect is dan het, uh, het, uh, het grootste uh, aan de bovenkant. Hè. Dat kunt u voorstellen, als je, uh, dat je als je boven bent, dat je meer het idee hebt dat je heen en weer gaat dan als je beneden zit. Mm -hmm. nou, behalve de papegaai was alles bestand tegen deze aardbeving. Valt het u mee dat er zo weinig schade is? Ja, ik heb tot nu toe nog geen uh, berichten van schade gehad. Nee, uh, het niet. is niet. Het was een uh, vrij ondiepe aardbeving. Dat betekent dat het effect uh, het grootst is in de directe omgeving van het epicentrum. En vrij snel uh, met afstand uh, afneemt. Uh, dat zou de reden kunnen zijn. Uh, maar ja, dat, uh, ik heb verder uit Duitsland nog niet veel meer van dit soort berichten gehad. Ik verwacht niet dat in Nederland schade gerapporteerd wordt. Maar uit het westen van Duitsland ben ik er niet helemaal zeker. Nee, wordt hier eigenlijk een um, aardbevingsbestendig gebouwd ook? Wordt daar rekening mee gehouden? Nou, in Nederland uh, niet. Daar, er zijn geen bouwvoorschriften uh, voor. In Duitsland uh, heeft wel bouw, bouwvoorschriften. Dus daar, daar wel. Zou dat nodig zijn in Nederland? Nou, het is uh, eigenlijk in Nederland is het zo dat de, het seismische risico is uh, eigenlijk net op, uh, op het punt van dat het uh, mogelijk uh, uh, ja, uh, dat je er echt voor moet bestendig gaan bouwen. Dus ja, het is eigenlijk net niet nodig. Maar okay, maar euh, ja. het, het zou misschien toch wel verstandig zijn? Als ik het zou misschien wel verstandig zijn, ja. Want ja. het zou het kunnen zijn dat bijvoorbeeld er nu wat meer activiteit komt hierna? Nou, dat verwacht ik eh, niet direct, hoor. Zo'n mag magnitude 4,5. Het kan natuurlijk zijn dat er wat naschokken zijn. Maar het is niet zoals bij de aardbeving in 1992 bij Roermond. Eh, dat we echt eh, dagenlang eh, tientallen honderden naschokken in totaal hadden. Eh, dat was echt een aardbeving die, die flink eh, groter was. Ja, met heel veel schade toen, hè. Bernard Dost, seismoloog van het KNMI. Dank u wel. Graag gedaan. Tien over zeven u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Na urenlang overleg in achterkamertjes van het Utrechtse stadhuis... mag burgemeester Wolfsen van Utrecht aanblijven. Coalitiepartner D66 had grote moeite met de verklaring van de burgemeester... in het debat over het weggepeste homopaar. Uiteindelijk rolde er vanochtend om half vier een compromis uit... waar alle coalitiepartners mee kunnen leven. Een kritische motie waarin het optreden van de burgemeester wordt betreurd. Jeroen de Jager sprak na afloop van het debat met Aleit Wolfsen. Ik heb zelf ook bij herhalingen gezegd dat dat wat daar gebeurd is, dat ik dat zeer betreur. Dat er ook fouten zijn gemaakt, daar heb ik ook excuses voor gemaakt. En dat is volslagen begrijpelijk, van de coalitie zegt, willen we toch in een motie vastleggen. Met name ook om een einde te maken aan het debat. Als ik hem even erbij haal, grote fouten gemaakt, onvoldoende zichtbaar en daadkrachtig, meer leiding en verantwoordelijkheid. Dat is allemaal niet niks, als ik dat zo lees. Nee, dat is een stevige aanmoediging. Ik bedoel, dit betrof ook een, een zeer serieuze kwestie. We hebben meer van dit soort kwesties in de stad. En daarvan zegt iedereen terecht en begrijpelijk. Als dit zich voordoet, dan willen we dat de burgemeester zichtbaar naast die slachtoffer staat. Dat wil ik zelf ook. Dat lukt, lukte niet altijd in alle zaken. Maar het is een forse aanmoediging om dat nog scherper, nog sterker en nog steviger te doen. Maar de raad vindt blijkbaar, want hij is aangenomen ook... Ja. Uh, dat u dat niet voldoende heeft gedaan. Ja, maar die kwestie terwijde... dat is natuurlijk het nodige misgegaan. Kunt u zich voorstellen dat als ik die motie lees... dat ik dan denk, ja, dit is een burgemeester... die een beetje onder curetelen wordt gesteld? Nee, dan leest u hem echt helemaal verkeerd. Oh, ja. En dan doet u ook onderrecht aan de inbrengen van de diverse fracties... die dat precies hebben uitgelegd. Die hebben gezegd, we willen dat punt hier markeren... juist om een einde te maken aan deze discussie... We hadden vertrouwen, we houden vertrouwen in de burgemeester. We weten ook dat er inmiddels veel dingen, een soortgelijke kwesties, dat het ook goed is gegaan. Uh, dus het is een forse aanmoediging. Ja. Wat is daar nou drie uur lang achter de schermen gebeurd? Want er is een schorsing geweest van drie uur. Heeft u daarbij voor... Nou, laat ik hem openstellen. Wat is daar gebeurd drie uur lang? Ja, ik heb geen idee, daar ben ik niet bij geweest. De fracties hebben onderling overleg gehad. En er is heen en weer gependeld waarschijnlijk. En dan moeten mensen gaan onderling overleggen. Er, er is wordt... geen overleg met u geweest? Ja, als ik op de gang loop, spreek ik ook wel eens iemand. Uh, maar er is onderleg, er moet geschreven worden aan emotie. de motie. Dat kost in zichzelf altijd. Nee, dat hoeft er niet, want het is een kopie. Nee, dan moet hij nog getikt worden. Ja. Dus er moet getikt worden, er moet overleg gevoerd worden... er moet contact gelegd worden met achterbannen. Ja, zo werkt dat. Is, dat is ingewikkeld. Het gaat om, om, gaat om een belangrijke kwestie natuurlijk ook. Dus wat er precies is gebeurd, dat moeten we aan de fracties vragen.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 Dus dat past de aftreden niet bij, maar er past optreden bij. Dit is niet de eerste keer dat er over uw functioneren is gedebatteerd hier in de Raad. Het is de vijfde keer inmiddels. Voelt u zich beschadigd? Nee, burgemeesterschap dat is een ingewikkelde baan. Hmm. Uh, ook profiel het gaat altijd om veiligheidskwesties. Die beroeren mensen hevig. En in zo'n grote, gecompliceerde stad gaan er ook dingen mis. En ik ben het boegebeeld van het gemeentebestuur. Men spreekt mij op van alles en nog wat aan. Ja, en daarom sta je automatisch in het centrum van de belangstelling. Dat hoort er ook bij. Je hoort in de raad ook verantwoording af te leggen. Dan oordeelt uiteindelijk de raad. En als dan op vijf na alle mensen zeggen... we houden het vertrouwen in nu. We willen nog dat er dit gebeurt en we willen nog dat dat gebeurt. Ja, dan is dat een prima uitkomst. En hoe gaat u deze periode nu afsluiten? Zoals ik hem wil afsluiten. Ambitieus. Zichtbaar, stevig op het thema veiligheid, in de wijken zijn, de buurt erbij betrekken. Ja, dat is precies wat er in die motie staat en wat ik zelf ook wil. Nou, eigenlijk uh, wordt u gedicteerd hoe u moet handelen nu. Hè? Nee, dat is ook hoe ik wil handelen. Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht mag dus aanblijven. Verslag van die tumultueuze raadsvergadering hoort u later. Meer informatie over Wolsen vindt u ook op onze website nos.nl. Spanning binnen de vakbondswereld. Voor- en tegenstanders van een pensioenakkoord staan lijnrecht tegenover elkaar. En dat gaat niet altijd even fris, hoort u zo meer over. Eerst maar eens even horen hoe het is op de weg. Nou, het is wel rustig volgens mij, Jong. Ja, het valt nu alweer mee hoor. Eén file nog maar op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda. Bij industrieterrein Hazeldonk, drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Amerikaanse werkloosheid wil maar niet dalen. En daarom heeft president Obama gisteravond het complete congres bij elkaar geroepen. Om zijn tweede grote banenplan aan te kondigen. De waarde van 450 miljard dollar. Het zal waarschijnlijk niet ongeschonden door het congres komen. Maar het is wel een duidelijke stap van de Amerikaanse president. Yes. I have the high privilege and the are presenting to you the president of the United States. Thank you. President Obama spreekt zowel het huis van afgevaardigden toe als de Senaat. Dat is iets bijzonders en dus heeft zo'n vergadering ook iets feestelijks. Ondanks alle politieke spanning die er heerst. Door de keiharde confrontatie van afgelopen zomer over de begroting... en natuurlijk door de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Want die zijn al goed voelbaar. Thank you so deze speciale toespraak was vooral voor de gewone Amerikaan bedoeld. Members of Congress and fellow Americans. De waardering voor Obama is gedaald tot onder de 40%. Die fellow American die wil nu actie zien, vooral op economisch vlak. We continue to face an economic crisis that has left millions of our neighbors jobless. Miljoenen zijn er werkloos door deze crisis. And a political crisis that's made things worse. En de politieke crisis maakt het alleen maar erger. De pers vraagt zich af wat deze speech in de opiniepeilingen zal doen. Voor de president, voor het congres. Maar de gewone Amerikaan heeft geen boodschap aan politiek looking for work. Sommigen zijn al maanden werk aan het zoeken. Postponing retirement to send a kid to college. Sommigen stellen hun pensioen uit om hun kinderen te kunnen laten studeren. The people of this country work hard to meet their responsibilities. The question is whether in the face of an ongoing national crisis we can stop the political circus and actually do something to help the economy. Vraag is kunnen wij stoppen met het politieke circus en iets doen voor de economie? Nu de crisis maar blijft voortduren, zegt Obama. Op ongebruikelijk strijdvaardige toon. Na deze speech zal hij niet het verwijt krijgen dat hij als professor klonk. The question, the question is we fairness. plan Ik stuur een plan en daar moeten jullie meteen mee akkoord gaan. Het called de American Jobs Act. Obama noemt het bedrag niet dat hij wil uitgeven, maar het is al wel gegeven door het Witte Huis: 450 miljard aan investeringen in scholen en wegen. Unemployed. Het plan moet miljoenen mensen weer aan het werk krijgen. Het zal. It will a tax break for who hire new Bedrijven die mensen aannemen hoeven minder belasting te betalen. En ook de inkomstenbelasting gaat omlaag, zegt Obama. Daar kunnen de republikeinen niet tegen zijn. En zijn eigen partij die moet blij zijn met het banenplan dat er nu ligt. There be about this piece of dat kan hij wel zeggen dat er niets omstredens in staat. Toch zullen de republikeinen hem die 450 miljard waarschijnlijk nooit geven. Maar waarschijnlijk wel een deel. Wat pas echt moeilijk wordt, en waar de republikeinen grote moeite mee hebben... is de belastingverhoging voor de rijken, die Obama wil doorvoeren. Blijven we onze miljardairs pekken of sturen we onze kinderen naar school? We kunnen even niet allebei tegelijk doen, weet de president. Die afsluit met een verkapt dreigement. Dit plan is het right to te doen Je moet het passen ik intend to take that message to every corner of this country. Als jullie niet akkoord gaan met mijn plan, ga ik dat het hele land vertellen. Met andere woorden, de campagne voor de presidentsverkiezingen is begonnen. Onze correspondent in de Verenigde Staten Wessel de Jong luisterde in Washington mee naar Obama's toespraak voor het congres. Spannende dagen dan. Binnen vakbondsland. wordt het een ja of een nee tegen het concept pensioenakkoord. Aanstaande maandag krijgen we eindelijk antwoord op die vraag. De grootste bond, FNV-bondgenoten, zegt nee. Wat Cabo, de tweede bond, doet, horen we vandaag. En bond 3, de oudere bond, AMBO, zegt ja. Maar, daar is niet iedereen even blij mee. Er wordt dan ook alles aan gedaan om die stem om te keren, te kantelen, naar een nee. Dat weet de voorzitter van de AMBO, Liane Den Haan. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Doen andere bonden hun best eh, om u te overtuigen om toch vooral nee te stemmen? Nou, het is zo dat er uit kringen van een aantal bonden gebeld wordt... om ons te overtuigen om nee te stemmen. En er wordt met name naar mij gebeld en naar onze kaderleden. En hoe ver gaat dat? Dat gaat soms heel ver. Vorige week was het even heel erg druk met telefoontjes. En die gaan dan van hele vriendelijke mensen die zeggen van... joh, je hebt daar geen verstand van, zeg maar gewoon nee. Tot aan één iemand die zei van... ik weet wel waar je woont, zeg maar gewoon nee. Pardon, daar is gedreigd? Ja, dat is buitengewoon onprettig. En heeft u daarover aan de bel getrokken bij de verschillende andere bonden? Um, nou, er is een, um, een poosje geleden een artikel verschenen in het Financieel Dagblad... waar al werd aangekondigd dat uh, groepen vanuit FNV-bondgenoten... onze kaderleden onder druk zouden gaan zetten. Half augustus was dat al, hè? Ja, en uh, we hebben toen uiteindelijk ook een brief geschreven... aan uh, de voorzitter van de FNV-bondgenoot, Henk van der Kolk... Uh, en gevraagd of hij in ieder geval zijn achterban tot de orde wil roepen... omdat we het graag over de inhoud van het dossier willen hebben... en niet op deze manier met elkaar willen discussiëren. Maar daar is geen reactie op gekomen. En is het bij één dreigement gebleven? Het is gelukkig bij één dreigement gebleven, ja. ja. Maar u merkt dat er wel veel woede is onder de leden van FNV-bondgenoten. Ja, er is heel erg veel boosheid. Um, en ja, dat, dat kan ik me op zich ook wel begrijpen... als je natuurlijk hoort dat uh, er sprake is van een casino-pensioen. Uh, maar goed, uh, ja, wij vinden dat u toch voornamelijk... over de inhoud van het dossier met elkaar moet praten... en het niet op de personen moet spelen. Mm -hmm. en er worden ook wel termen gebruikt die de lading niet helemaal dekken, hè? Ja, dat klopt. Ja. En waarom is de AMBO nou zo interessant? Met andere woorden, waarom bent u het doelwit van de druk? Nou, we hebben natuurlijk een gewogen stemverhouding in de Federatieraad. En um, twee grote bonden hebben 45% van de stemmen. Dat zijn Advocabo en SNV-bondgenoten. En of AMBO of FNV bouw zouden de doorslag kunnen geven naar een nee, zoals zij dat willen. U zou ze aan de meerderheid kunnen helpen? Ja. ja. Lukt het ze? Uh, raakt u geïntimideerd? Bent u geneigd om nee te gaan zeggen? buitengewoon onprettig, maar dat verandert helemaal niet aan ons standpunt. En dat standpunt is en blijft ja, ondanks het feit dat er maar heel weinig van uw leden hebben gereageerd? Om... Ja, dat klopt, het standpunt blijft ja. Uh, we hebben ook pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten gegeven in het land. En natuurlijk uiteraard het hele traject, wat natuurlijk al bijna twee jaar duurt... heel nauw uh, in contact gebleven met onze verenigingsraad en uh, onze uh, bestuursleden in het land. En die zijn buitengewoon positief over het akkoord. Hmm. Maar, het, blijft, ja. Ja, de, maar u weet het niet zeker van de grote meerderheid. Want er, is, er heeft bijna niemand gereageerd hè, op, op uw raadpleging of referendum. Hoe heeft u het genoemd? Nee, klopt. Er is uh, vrij uh, weinig uh, respons geweest. 1 procent? 1 procent, ja. Ja, dus daarop kunt u zich niet baseren? Nou ja, we zien het dan ook niet als een raadgevend referendum... omdat de respons natuurlijk veel te klein is. Dus dan kun je ook niet spreken van enige maat van representativiteit. Uh, maar we zien het toch als een klein steuntje in de rug. Ja. En we baseren ons voornamelijk in ieder geval op de contacten... die we ook in het land hebben gehad met onze bestuurders. Ja. Verbaast het u dat er zo weinig animo was? Ja, eigenlijk wel. Want je zou toch denken dat het dossier pensioenen... dat tot buitengang belangrijk is voor onze achterban... Uh, en ik ben ook wel teleurgesteld dat de opkomst zo laag is. Nou, goed, nou, uh, sterkte. Ook en uh, hopelijk geen dreigementen meer aan uw adres. Lianne Den Haan van uh, de AMBO, dank. Dank u wel. Ja, dat is nogal wat. Andere bonden onder druk zetten. En het blijkt dus dat uh, belangstelling voor dat pensioenakkoord wat tegenvalt. Hoe is dat bij Joris van der Kerkhof op de bouwplaats in Dalfsen? Uh, totaal geen belangstelling uh, voor het uh, pensioenakkoord. Uh, afgelopen woensdag had u feest, omdat u... 40 jaar in dienst was. 40 jaar in dienst. Normaal, tijd terug was het zo dat als je 40 jaar in dienst was, kon je met pensioen. Dat kan u niet meer, hè? Nee, is dat maar één jaar zo geweest? Is dat maar één jaar zo geweest? Nee, dat is heel lang zo geweest. Oh, dat wist ik niet. Nee. En u bent ja. verder ook helemaal niet bezig met uw pensioen? Niet echt. Nee. Nee, nee. Lid van de bond? 40 jaar. Van CNV. Ah. Ja. En die waren toch vooral? Ik zat het niet in. Nee. Dat interesseert dat. u niet? Jawel. Zet me aan, maar ik ben er niet meer op de hoogte. Nee. Nou, oh, werk ze. Wat bent u aan het doen? zon. Metselen. metselen. van metselen aan een, aan een uh, schoolgebouw in Dalsen. De brede school die hier gebouwd wordt. In maart uh, moet die school uh, af zijn. Uh, uh, die school. Er is een eerste verdieping op, een trapje op. En dan zag ik net uh, iemand die al 41 jaar in dienst is. Uh, die is wel lid van FNV Bouw. Uh, omhoog uh, kruipen, bijna. Hij heeft een beetje last van zijn rug. Maar als ik vraag of hij echt last heeft van zijn rug, u loopt ook een beetje krom, dan zegt u, je hebt helemaal geen last van uw rug. Ik heb geen last van mijn rug, op het moment in ieder geval niet, dus uh, nee. En die nieuwe heup? Die nieuwe heup, dat gaat goed. Wat dat betreft kan ik nog uh, jaren mee. Het verhaal net van uh, de AMBO, waarin gezegd wordt dat er druk op hem wordt uitgeoefend uh, en verteld wordt van haar. wat een onzin, dat je voorstemt. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ja. Ik denk, uh, als je de realiteit onder ogen ziet, dat we met elkaar, uh, denk ik, allemaal een stapje terug moeten. En dat uh, daarom, uh, als je op hetzelfde niveau wilt blijven, uh, waar we nu op zitten, dan uh, wordt het onbetaalbaar. Je ja, kunt de... trouwens ook lid worden van de Ambo, hè, 55 plus. <laughs> ja, zover ben ik nog niet al wel, hè. Nou, je bent 58. Ja, ja daarom, maar uh, ik ben lid van de gewoon, van FVB, dus... Uh, ja, vandaag komt de FNV Bouw met de uitslag van de ledenraadpleging. Er is geen referendum geweest. Hoe gaat zo'n ledenraadpleging? Dan bellen ze er een paar op. Bent u opgebeld? Of hoe werkt het? Nee, ik ben niet gebeld. Ik ben niet gebeld. Maar de, ja, de, wat, of via, de, via de computer kun je ook uh, stemmen. Voor of tegen of je kunt ja, zeggen wat je ervan vindt. In ieder geval uh, die mogelijkheden die zijn er. Ja. En nou wordt er voornamelijk, zij zeggen ja, mits er een aantal dingen nog veranderd worden. Dat zegt althans het bestuur. De leden worden dan geraadpleegd. Het gaat voornamelijk om mensen zoals u, die al <coughs> iets ouder zijn, ja. misschien wat lichamelijke gebreken krijgen. Dat die op een nette manier eruit kunnen en dat ze nog een beetje financiën overhouden. Daar zijn nog geen akkoorden over. Nou ja, dat, uh, ik vind ook uh, dat ze op, uh, op dat uh, bestuurlijke niveau... dat ze daar, uh, denk ik, toch zoveel uh, in huis hebben. Dat ze daar toch uitkomen, neem ik aan. Ja, daar gaat u wel vanuit? Daar ga ik vanuit. Ja, een dat, een mooi uh, poldermodel. Ik, uh, ik denk niet dat wij dat uh, normaal uh, boven te doen. Nee, dus u houdt, u houdt zich er wel een klein beetje mee bezig, maar erg op afstand? Ja, op afstand, uh, ja. Ik wil niet zeggen dat ik me ermee bemoeit, maar uh, je houdt het natuurlijk wel een beetje. in de gaten, omdat het... Uh, Mary, jezelf aangaat. Nou, wat is uw collega aan het doen? Mijn collega die is aan het uh, leem mixen. Uh, we gaan zometeen weer uh, binnenwand lijmen. Er, is, uh, er komt leem tussen en ga ik ga nu uh, gereed maken om Dat gaan we zo gebruiken. Oké. Okay, lijm mixen om de binnenwanden te lijmen. Dank ja. u wel. Graag gedaan. Als uw koeling niet goed werkt, loopt u een bedrijfsrisico.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 De aardschok die Nederland gisteravond trof heeft, voor zover bekend, geen schade aangericht. Om negen uur werden inwoners van Limburg tot Zuid-Holland opgeschrikt door een beving van 4,5 op de schaal van Richter. Veel mensen hadden geen idee wat er gebeurde. Ja, ik, ik was boven en ik, ik hoorde ja, gewoon uh, wat gekraak in, uh, in het gebouw, in de, in de, in de oude spanten en gebieden. En ik dacht vreemd, want het waarde waard, waard helemaal niet. Maar het was ook maar heel kort. En ik zag de kroonlamp die ook boven hangt, die zag ik een heel klein beetje heen en weer gaan. Maar echt, ik had geen idee dat, uh, dat het om een aardbeving uh, zou gaan. De beving is de op twee na hevigste in Nederland in de afgelopen honderd jaar. Er zijn geen berichten over gewonden. Al viel er in Nijmegen wel een bijzonder slachtoffer. Nou, we zaten televisie te kijken, mijn man en ik. En opeens, ja, ik heb het niet zo snel gemerkt, maar in één keer viel de papegaai naar beneden. Het epicentrum lag bij een breuklijn bij Xanten, net over de grens bij Nijmegen. President Obama heeft een omvangrijk economisch herstelplan aangekondigd. Correspondent Wessel de Jong. Hij heeft in ieder geval een plan aangekondigd om 450 miljard dollar in de economie te pompen. Wegen en vliegvelden moeten hersteld worden, scholen moeten opgeknapt worden. Daarmee moeten miljoenen mensen weer aan het werk worden geholpen. En bedrijven die extra mensen aannemen, die krijgen belastingvoordelen. Obama wil de belasting voor gewone Amerikanen met de helft verlagen. Hij noemt zijn plan The American Jobs Act. Het zal meer jobs voor constructiewerkers, meer jobs voor teachers, meer jobs voor veterans, en meer jobs voor Obama wil dat het congres voor het eind van het jaar zijn goedkeuring geeft. De veiligheidsmaatregelen in New York zijn in de aanloop naar 11 september flink opgeschroefd na berichten over een nieuwe terreurdreiging. De aanwijzingen zijn niet bevestigd, maar volgens burgemeester Bloomberg wel geloofwaardig. Ook het Witte Huis neemt de dreiging zeer serieus, zegt CNN. The president was briefed on it this morning. He's been briefed on it throughout the day, we're told more than once. And has asked the intelligence community here in the US and the administration broadly to step up and their vigilance to protect the homeland. Volgens de aanwijzingen wil Al-Qaeda autobommen laten ontploffen... bij bruggen en tunnels in New York en Washington. Het ministerie van Binnenlandse Zaken schiet gemeenten die problemen hebben... met beveiligingscertificaten van hun websites te hulp. Speciale vliegende brigades kunnen bijspringen... als gemeenten niet genoeg tijd of mankracht hebben... om de certificaten te vervangen. Als gemeenten dat niet doen... kunnen ze met hun digitale dienstverlening in de problemen komen. En de spanningen tussen Israël en Turkije lopen hoger op. Premier Erdogan van Turkije heeft in een interview gezegd dat de Turkse marine in de toekomst hulpkonvooien voor de Gazastrook zal begeleiden. Hij verwees naar de Israëlische entering van een schip vorig jaar. Daarbij kwamen negen Turkse activisten om het leven. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Er is veel bewolking en de temperatuur ligt op dit moment rond 16 graden. Waart een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting.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 Er zijn wolkenvelden afgewisseld door zon. Maar later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. En in de avond volgen enkele regen- en onweersbuien. hebben Verkeersinformatie. Nog steeds maar één file op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda. Bij industrieterrein Hazeldonk, drie kilometer. Floris Jan, wat wil jij later worden als je groot bent? Koorier, opa. Oké. Okay.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 Werk, kinderen brengen en halen, naar zwemmen, muziekles, voetbal, hockey... en ook nog een sociaal leven erop nahouden. Pio, nauwelijks te combineren. Het geeft een modern gezin een hoop stress. En wat zou het dan fijn zijn als de baas niet moeilijk zou doen... over een dagje thuiswerken of een uurtje later beginnen? Nou, in de praktijk gebeurt dat nog veel te weinig... vinden Ineke van Gent van GroenLinks en Eddie van Heijem van het CDA. En daarom komen zij volgens onze verslaggever Joost Vullings... met een initiatiefwet om flexibel werken te stimuleren. Flexwerken. Er wordt veel over gesproken, maar in de praktijk zijn werkgevers nogal huiverig. Iedereen van 9 tot 5 onder één dak wel zo handig. Nee, zegt Ineke van Gent van GroenLinks. Als je op het werk bent, word je heel vaak gestoord. Uh, Zo'n elf minuten bijna per uur... dat er iedere keer iemand hier binnenkomt wat van je vraagt. Ja, en het geeft ook minder stress voor werknemers. Dus uh, kijk, ik heb zelf zoiets... we moeten dit gewoon positief benaderen. Kijk, meestal is het zo... als je alles onder controle wilt hebben... heb je het eigenlijk niet onder controle. Dus het is een beetje een kwestie van loslaten voor werkgevers. En het blijkt gewoon uit onderzoek... dat werknemers hier absoluut geen misbruik van maken. En er zijn nog meer voordelen. Minder te minder stress, minder files, minder kantoren nodig en hogere arbeidsproductiviteit. Ja, en ik heb goede hoop dat dat gaat gebeuren, maar we hebben ook allebei gezegd, het is wel nodig dat er nu een extra stap wordt gezet om dit te realiseren. Maar wat is die extra stap? Wat willen Van Heijem van het CDA en Van Gent van GroenLinks veranderen? Nou, wat wij gaan veranderen zijn eigenlijk twee dingen. Wij gaan een recht creëren dat werknemers bij hun werkgever kunnen vragen om flexibele arbeidstijden. Uh, ook daaraan gekoppeld het recht om thuis te werken als dat mogelijk is. Dat kan natuurlijk niet voor alle beroepen, dat begrijpen wij ook wel. Ja, en dat de werkgever echt uh, uh, nou, het liefst het toewijst uh, als het kan. En als hij het afwijst, uh, dat dan wel gemotiveerd moet aangeven waarom dat niet zou kunnen. Kijk, en op die manier kunnen werk en privé beter gecombineerd worden. Een werknemer krijgt dus het recht om zijn werkgever te verzoeken flexwerken mogelijk te maken. Maar ja, wat als er een afgepast nee volgt? Van nou, het wetsvoorstel regelt in de eerste plaats dat er een uh, stimulans is om er in cao's afspraken te, uh, over te maken. Want als je dat goed hebt geregeld, dan heb je geen last van de wet. He, dat is de eerste prikkel. Dus het wetsvoorstel blijft dan uh, van betekenis voor mensen die geen cao hebben... of de sectoren waar dit maar niet van de grond wil komen. En we denken toch dat dat kan bijdragen aan een cultuuromslag... ook uh, uh, door dat bespreekbaar te maken op de werkvloer. Dus... Maar ik ga nog steeds uit van die manager die gewoon nee zegt. Ja, maar ook dan denk ik toch dat het kan helpen dat je weet dat er een wetgever uh, achterin staat. Die eigenlijk zegt wij willen je uh, ondersteunen in het zoeken naar een goede balans tussen werken en privé. En dat we, uh, zeg maar, als je die cultuuromslag op gang wilt brengen, dat, dat zo'n wettelijk instrument daarbij kan helpen. Het is dus geen afdwingbaar recht. Wel moet de werkgever, als hij of zij een verzoek weigert, dat duidelijk op papier motiveren. En dat besluit is aanvechtbaar bij een rechter. Ja, dat zou de, de ultieme consequentie kunnen zijn. Wij gaan er natuurlijk niet van uit, want wij hopen dat met... Nou, A, dat het in CAO's beter opgepikt gaat worden, want dat is nu echt slecht zoals het ervoor staat. Ja, En B, dat men er in goed onderling overleg uitkomt. Het initiatiefwetsvoorstel is dus vooral een stok achter de deur. Geen waterdichte garantie om je werk in te delen zoals u het zelf wil. Tot slot, Van Heim van het CDA benadrukt nog eens dat werkgevers niet bang hoeven te zijn dat hun werknemers de hele dag. In de basentijd voor de buis gaan hangen. En ik denk zelfs dat het risico eh, dat de werknemer zich thuis, zeg maar, eh, eh, eh, zich te veel inspant hè, en, en, en privé niet meer van werk kan onderscheiden, dat dat, dat groter is dan dat men er eh, een slaatje uitslaat. Vandaag gaat het wetsvoorstel naar de Raad van State. Voor de zomer hopen de twee Kamerleden dat een wet behandeld is in de Tweede Kamer. Wetsvoorstel dus. afkomstig van een bijzondere samenwerking tussen CDA en GroenLinks. Wij gaan naar de sport, naar uh, Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Ja, als flexwerker zit ik hier uh, helemaal <lacht> klaar. Handig hè? Ja, geen stress. Hey, het golftoernooi in, uh, in Nederland, de klm Open is gisteren ja. begonnen. Um, uh, ik las dat er niet meer geparkeerd kon worden. Ja, en dat er ook nauwelijks nog een golf kon worden. Het was, het was een hele, hele droevige dag voor de organisatoren. Veel buiten hun schuld. Natuurlijk, die parkeertreinen waren ondergelopen. Dat hadden we het gisterochtend al. Er waren wat vernielingen. Of, of, nou ja, in ieder geval dingen niet goed gegaan op die greens. Die moesten eerst gerepareerd worden, drie kwartier leveren dat al vertraging op. En toen door de extreme regenval werd op een gegeven moment de hele baan zelfs uh, onbespeelbaar. Uiteindelijk is er wel gespeeld, maar door heel veel mensen is er maar half gespeeld. Dus is maar een klein deel wat uh, de volle 18-hols heeft kunnen lopen. Uh, daaronder de nummer drie van de wereld, Keimer. Die kwam op plus vier binnen. Dus je had vier slagen meer nodig dan je normaal een gemiddeld iemand voor die baan nodig heeft. Dat is heel slecht. Relatief, maar dat geeft wel aan hoe moeilijk de omstandigheden waren. Luiten een Nederlander waar we op hopen had, had plus drie sluiter, plus vijf. Die moeten allemaal vrezen vandaag. Ralf Miller was een Nederlander die op min één binnenkwam. En Siem en Dyson, eh, dat is een Engelsman die al twee keer won. En Siem en Dyson met min vijf staan bovenaan. Maar een heleboel spelers, waaronder de beroemde Westwood, McElroy de nummers eh, twee en vier van de wereld. Eh, Derks en Lafeber, de Nederlandse wat, wat eh, rijpere troeven, zeg maar. Die moeten allemaal eerst vandaag hun eerste ronde nog afmaken. En dan nog een tweede ronde gaan lopen. Want eh, nou ja, vanavond moet dan bekend worden wie welke 72 het weekend ingaan. Kortom, het is een hele rommelige, vervelende dag geweest. Nou, de weersverwachting, daar zal veel naar geluisterd worden in Nederland. Maar vooral in Hilversum, die ziet er wat beter uit. Dus uh, hopen dat het vandaag allemaal een wat leukere dag wordt. Want het was uh, ja, een beetje kommer en kwel voor de mm. organisatoren, helaas. Dan de wereldkampioenschappen rugby, die zijn begonnen ja. in Nieuw-Zeeland. Ja, het is ja. een van de grootste sportevenementen ter wereld. Hè? NOS ja. zendt daar dan ook de een en ja. ander wel van uit. Nederland heeft daar natuurlijk niks te zoeken. Want dit zijn de echt letterlijk ja. grote jongens. Hè? Dit zijn de grote jongens, Ze doen wel eens 20 landen mee, hoor. En Nederland zou daar best tegenaan kunnen zitten, maar het is uh, uh, niet gelukt, zeg maar. 20 landen, het is een toernooi van zes weken, dus dat is erg lang, in, in het totaal rugby gekke Nieuw-Zeeland. Dus dat is wel heel mooi. heeft maar 4,5 miljoen inwoners, maar de All Blacks, dat is ja, het sportteam van Nieuw-Zeeland. Levenslang al, toch maar één keer wereldkampioen. Daartussendoor zijn ze altijd uh, beter. Ze hebben er wel een klein beetje trauma van in Nieuw-Zeeland. Dus ze hopen nu thuis, ze zijn in 87 wereldkampioen geweest, dan eindelijk weer in de armen te kunnen sluiten, die wereldbeker. Australië, want dat zijn dan echt de grote jongens. Engeland en Zuid-Afrika, dat zijn allemaal oud-wereldkampioenen. En ook de Fransen worden hier en daar wel getipt. Dat zijn allemaal de grote favorieten. Daar moeten we allemaal dus nog even op wachten. Eerst krijgen we die pools met wedstrijden... en hele grote uitslagen, zul je ook zien in het rugby. Maar verderop, dus over een week of drie... kunnen we het er weer eens over hebben... want dan komen we zo'n beetje bij de kwartfinales. Uh, maar goed, dat WK Rugby is inderdaad... Een, een heel groot evenement, want in de landen die we net noemen... Uh, is iedereen daar knotsgek van. De warming-up van Nieuw-Zeeland, de beroemde Haka... Op zich al een, een, een hmm. reden om naar, naar rugby te gaan kijken. Dat is, van, oh, dat, is dan, de ja, nu, dat. Ja, dat gaat de hele wereld over. Dat borstgeroffel, dat is werkelijk uh, prachtig. Maar nogmaals, het zal nog even duren eer het zover is met een, met een week of drie, dan komen echt uh, de grote wedstrijden. En uh, de NOS, ik mag wel een beetje reclame maken of die zenden vanaf de kwartfinale alle wedstrijden ook uit. Dus dan zal het ook wel in Nederland veel meer gaan leven. Maar als je nu in Nieuw-Zeeland komt, dan kan het je niet ontgaan hoor. Zes weken lang WK rugby. Goed, dan hebben we het er nog over Tom en onze correspondent in Frank uh, Rondlinker twittert ook dat Frankrijk er ook van op zijn. Ja, kop die, staat. Die, die zijn er. Die, die hopen, want die zijn nog nooit wereldkampioen geweest. Die moeten. Dacht om. Hoi. En president Obama die maakte vannacht zijn banenplan bekend. Gaat om veel geld. En de vraag is of het wat oplevert of niet. Hebben we het zo over? Eerst maar eens even naar Sean Bakker. Met, nou, vanochtend een rochte, rustige ochtendspits. Nog steeds, John? Ja, twee files. En de eerste die, wordt, uh, die staat op de a 2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Wij knopen een deil. 3 kilometer wordt veroorzaakt door een geschaarde auto met aanhanger. En daarom is de rechterrijstrook afgesloten. En kapotte verkeerslichten op de N2, de randweg van Eindhoven. Die zorgen voor file tussen Veldhoven-Zuid en Eindhoven-Centrum. Ook daar 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We praten over de gevolgen van de aanslagen van 11 september voor Nederland. Dat gebeurde gisteravond in Amsterdam door moslimjongeren. Maar verslaggever Kamer merkte dat ze vooral kwamen voor de mening van een bijzondere gast. Een zaaltje in jongerencentrum Arkan aan de Overtoom in Amsterdam loopt langzaam vol. Zo'n honderd, vooral jonge Marokkaanse Nederlanders, komen af op Diab Abu gewoon, Dat is gewoon. Sweet revenge feeling. Dat was zoiets. Dat was van. Bastard, somebody hit you in the face. What goes around, comes around. Karma. Dat was een beetje het gevoel. Maar dat heeft, dat heeft, twee, dagen, dat heeft twee dagen geduurd. Wie is Abu Djajjah ook alweer? Hij was oprichter van de AEL, de Arabische Europese Liga. De beweging die opkwam voor de belangen van moslim-immigranten in Europa. Hij nam daarbij geen blad voor de mond. En dat is nog steeds zo. Dus 11 september voor mij was geen oorlogsdatum omdat ons te veel onschuldige burgers zijn gestorven. Maar hadden ze lege vliegtuigen, dus zonder passagiers... En dan tegen de Pentagon bijvoorbeeld uh, gevlogen, oké, okay. I have no problem with that. Het zou vanavond vooral over de gevolgen van de aanslagen op 11 september in Amerika voor de moslims in Nederland gaan. Maar de jongeren in de zaal hadden daar na korte tijd niet meer zo'n zin in. Het is jammer dat er een, ja, eigenlijk een heel hoofdstuk van deze avond is toegewijd aan 11 september. Uh, het lijkt alsof de doden in 11 september veel meer waardig zijn dan de doden die er op dit moment nog steeds vallen over de hele wereld. Dan heb ik het niet over het westen of over het oosten, midden-oosten, maar gewoon alle doden die er vallen. En... Ik ga het gelijk vragen. Ik ga het gelijk vragen. Wie is het met hem eens? Wie zegt van nou we moeten gelijk terstond ophouden over 11 september. en Gelijk doorgaan over de Arabische lente. Je kreeg de zaal wel mee dat je zei van ja nou laten we ophouden over 11 september. En laten we het over de Arabische lente hebben. Waarom? Um, ja, het... Uh, ik denk dat de meeste wel met mij eens zijn, omdat het gewoon zo'n gekoud onderwerp is. En uh, dat het heel telkens meer weer terugkomt. En elke keer wanneer het gaat over moslims weer 11 september wordt aangehaald. Natuurlijk, 11 september heeft heel veel, uh, heeft heel veel teweeg gebracht in de wereld. Maar, uh, en ook voor jou niet? Uh, voor mij persoonlijk niet, maar voor mijn omgeving is er wel wat gebeurd. Maar goed, ik wil daar niet uh, in blijven haken. Ik ga verder en ik wil dat we met z'n allen verder gaan. Oké, okay, okay, dat is gebeurd. Maar er gebeuren veel meer, actueel ook. Er gaan uh, in, door het hele jaar door gaan er mensen dood. De ene leven is niet belangrijker waardiger dan de andere leven. Elk uh, onschuldig leven is een, uh, uh, is een dood te veel. 11 september, heel nadat het allemaal gebeurd is. Uh, maar goed, de, elke dag gaan heel veel mensen dood, ook in de Arabische wereld. Arabische lente is ook heel belangrijk. En ik denk dat het uh, ja, ook met mijn eigen achtergrond te maken heeft. Ik, ja, ik ben gewoon een Arabier, een moslim. Dus ja, uh, ik, kijk, ik bekijk het vanuit een ander oogpunt. Ik weet nog, als de dag van gisteren toen het gebeurde, uh, ik ging gewoon naar mijn werk. En er werd toen gesproken van, ja, kijk eens wat jullie hebben gedaan. En toen ik, jullie, ik zit hier. En uh, buiten dat, iedereen vond het zo verschrikkelijk wat er was gebeurd. En ik vond het ook ja, heel naar voor de onschuldigen die daar uh, dood zijn gegaan. Maar aan de andere kant had ik zoiets van ja, je roept het over je af. What goes around comes around, wat hel zei, karma. En uh, ja, dat is, dat, dat is het. En zo wordt het toegeleefd na die herdenking van 9-11 aanstaande zondag. Maar Amerika heeft dit moment misschien wel wat anders aan zijn hoofd. De Amerikaanse president Barack Obama... heeft vannacht zijn tweede grote banenplan aangekondigd. Dat deed hij in een speech voor het congres. Bart van Ark is hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. hoofdeconoom ook van de Conference Board... een Amerikaans onderzoeksinstituut in New York. Hij zit op dit moment in de VS en heeft de toespraak voor ons gevolgd. Meneer van Ark, um, hoe zou u de plannen van Obama willen Samenvatten. Nou, het grootste en het meest opvallende is dat uh, het een stevige toespraak was. Uh, hij heeft stevige woorden gebruikt in het congres en dat was natuurlijk toch spannend hoe hij dat uh, zou gaan doen. Uh, maar hij heeft toch eigenlijk gezegd, er staat eigenlijk niet zoveel controversieels in dit plan, dus jullie moeten dit plan gewoon zo snel mogelijk gaan tekenen. Wat opvallend was, is dat iedereen had verwacht dat hij met ongeveer 300 miljard dollar aan plannen zou komen. En hij kwam met 450 miljard dollar aan plannen. En dat was, ja, was een grote bedrag dat verwacht was. Het tweede wat opvallend was, is dat ongeveer de helft van die plannen zijn belastingverlagingen. En dat is belangrijk, belastingverlagingen zowel voor werknemers als voor bedrijven. Dat is belangrijk, omdat dat gedeelte van de plan het meest waarschijnlijk door de Republikeinen zal worden geaccepteerd. Dus dit plan is niet helemaal dead on arrival, zoals dat hier heet. Er, er zijn onderdelen ervan die waarschijnlijk wel uitgevoerd kunnen gaan worden. Dan is natuurlijk ook de grote vraag, meneer Van Ark, of dit plan Amerika er weer bovenop gaat helpen. Wat is uw inschatting? Nee, daar moeten we ons niet te veel voorstellen van maken. Uh, het belangrijkste op dit moment is dat dit plan misschien kan leiden tot wat uh, herstel in vertrouwen. Het consumentenvertrouwen en ook het vertrouwen van het bedrijfsleven is dermate laag op dit moment dat er een recessie om de hoek ligt. Dit kan nou net voorkomen dat dat misschien nog niet gaat gebeuren, dus dat is erg belangrijk. Uh, en het tweede is dat dit wellicht volgend jaar, in 2012, een beetje een stimulans kan geven aan de economie. Dat de economie misschien een procentje sneller gaat groeien dan anders. Maar dat gaat natuurlijk niet het grote probleem oplossen. En het ja. grote probleem in Amerika heeft toch te maken met een huizenmarkt die, uh, waar nog bijna een kwart... ...van de huishoudens hypotheken heeft die hoger zijn dan de waarde van hun huis. Uh, en ja, dat is natuurlijk iets wat met deze plannen niet aangepakt wordt. Want het kan dus zijn dat bijvoorbeeld uh, consumenten belastingvoordelen uh, gebruiken om schulden af te lossen... ...en het niet gaan uitgeven, bijvoorbeeld. Ja, dat, uh, dat zou inderdaad kunnen. Uh, met name opnieuw op het gebied van hypotheken uh, zou dat gebruik kunnen worden. Maar uh, ja, de problemen liggen natuurlijk daarvoor al bij de allerlaagste inkomens. En daar zien we over het algemeen toch... Dat als er extra geld binnenkomt, dat toch voor consumptie gebruikt gaat worden? Want dat is natuurlijk toch gewoon voor die huishoudens urgenter dan de hypotheek. Ja, er worden bepaalde voordelen nu geboden voor het bedrijfsleven. Hè? Want de Amerikanen moeten ook weer aan werk worden geholpen. Zit dat er ook niet in? Um, ja, zeker. De, de, de, een deel van die plannen van de belastingverlagingen... hebben te maken met het feit dat uh, bedrijven uh, ongeveer een halvering krijgen in, belast, in hun belastingen. Uh, en ook de werknemers. Dat zal zeker voor de kleinere bedrijven uh, een impuls geven. Die voorstellen die komen met name ten goede aan de kleinere en middengrote uh, bedrijven. En dat zijn de bedrijven waar eigenlijk de grootste problemen zijn. Dus uh, dat kan zeker wel gaan helpen. Dus die belastingverlagingen, dat is ongeveer de helft van het plan verwacht ik dat die er wel doorkomen. De andere helft daarvan zijn investeringen, met name ook investeringen naar lokale overheden. Dat zou bijvoorbeeld moeten voorkomen dat er meer onderwijzers ontslagen gaan worden. Dus dat we die aan het werk kunnen houden, meer investeringen in infrastructuur. Maar ik moet allemaal nog zien of dat gaat gaan gebeuren. Want ik denk niet dat de Republikeinen er erg warm voor lopen. Maar dat zijn toch interessante maatregelen op weg ook naar de verkiezingen. Dat zullen toch ook de lokale besturen en de lokale bevolking zal dat prettig vinden. Ja, dat, dat is waar. Maar de politieke verhoudingen zijn, uh, zoals u weet, bijzonder verziekt uh, in Amerika. En, en reflecteren zeker in zekere zin ook hoe de bevolking hier ongeveer 50-50 verschillend overdenkt. Uh, de helft van de bevolking vindt dat we nu als eerst banen moeten gaan creëren. Maar de andere helft van de bevolking, ruwweg, is van mening dat we toch vooral nu het overheidsschuldenproblematiek moeten gaan aanpakken... en echt geen cent meer moeten gaan uitgeven. En ja, dat, dat politieke debat, dat zal in de aanloop naar de verkiezingen nog wel gevoerd worden... En tot die tijd verwacht ik niet dat dat, uh, dat dat echt gaat veranderen. Typerend in dat opzicht is uh, bijvoorbeeld de reactie van Michelle Bachman... een van de kandidaten voor de Republikeinen voor de presidentsverkiezingen. Zij vindt dat er niet zoveel overheidsgeld uitgegeven moet worden. Uh, heeft zij een punt in dat opzicht? Want uh, Amerika zit natuurlijk met schulden. Hoe, hoe gaat Obama dit uh, financieren? Gaat hij opnieuw meer schulden maken? Ja, kijk, Obama heeft zelf ook gezegd aan het einde van zijn toespraak... dat uh, uiteindelijk uh, niet Washington uh, banen creëert... maar het zijn de bedrijven en de werknemers die de economie overeind moeten houden. Dus in dat, en daarmee zegt hij in feite ook wel een beetje... van ja, de overheid kan dit uiteindelijk niet allemaal gaan oplossen. Maar wat uh, met name de democraten vinden en de voorstanders van uh, uh, mensen die vinden dat er een stimulus gegeven moet worden, met name als de economie tegen een recessie aanzitten. Die zeggen dat juist in zo'n recessie dat nou juist wel even kan helpen. Maar op lange termijn gaat dat soort overuitgaven inderdaad niet helpen. zal toch het private bedrijfsleven het moeten doen. En, nou, en dat is een veel langere adem. Meneer Van Aarck, u kent de Amerikaanse economie. Um, u zegt van de plan van Obama: we moeten niet te hoge verwachtingen hebben. Wat zou u met 450 miljard dollar gedaan hebben dan? Ja, nou, ik denk dat, zoals ik al eerder zei, de grootste problemen zitten in Amerika op dit moment in de huizenproblematiek. Uh, er zitten zoveel huishoudens uh, die, uh, ja, die gewoon te veel hypotheek hebben en dat niet meer kunnen betalen. Ik denk dat we toch moeten beginnen nadenken over hoe we die schulden kunnen gaan verlagen. Nou, dat kan gedeeltelijk door uh, het kwijtschelden van schulden, dat kan deels door het verlagen. Van de hypotheekrentes, met name voor die huishoudens die zo zwaar in de problemen zitten. Als we, als we daar weer een nieuwe start kunnen maken, ja, dan zien we, zullen we weer wat meer consumptie kunnen gaan zien. En daarmee kan de economie wel weer wat om gang komen. Aan de andere kant van de zaak, daar hebben de Republikeinen natuurlijk absoluut gelijk in. Die schuldenproblematiek van de overheid die moet natuurlijk wel aangepakt worden in de komende jaren. En dat is een lange adem. Dat gaat zeker nog vijf tot tien jaar duren voordat we dat opgelost hebben. Hoogleraar Economie Bart van Ark, hartelijk dank voor uw commentaar. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. In de regionale media veel aandacht natuurlijk voor de aardbeving van gisteren. Omroep Brabant bijvoorbeeld meldt op de website dat er 51.000 keer over getwitterd werd. En dat in een kwartier tijd. Het leeft. De redactie van Omroep Gelderland kreeg honderden verontruste telefoontjes binnen. Zowel in Gelderland als in Brabant heeft de politie geen meldingen van slachtoffers of schade gekregen. De Telegraaf meldt dat de oorlogsmisdadiger, Henrich Boeren, een levenslange gevangenis in de cel moet uitzitten. De 89-jarige voormalige S. Esser mocht in eerste instantie niet achter de tralies vanwege zijn gezondheid verzoek van justitie in Aken werd hij onderzocht door een arts... en daaruit bleek dat hij gezond genoeg is om de straf wel uit te zitten. Op de website van Al Jazeera staat een overzicht... van wat 11 september de Amerikaanse overheid heeft gekost. Totale kosten bedragen 5 biljoen euro. Dat is een bedrag met 12 nullen. Geld gaat op aan de economie, binnenlandse veiligheid... militaire kosten en de stijgende schuld. Op de website van Al Jazeera ook een tijdlijn... van de belangrijkste politieke wisselingen in de wereldpolitiek. En Belgische datingsites hebben te maken met dalende ledenaantallen. Dat schrijft de Belgische krant de standaard op de website. De datingsites hebben last van concurrentie... van sociale netwerksites als Facebook en Netlog. Want die zijn gratis. En dan kun je ook iemand vinden. New York Times schrijft op de website dat Michael Hart is overleden... op 64-jarige leeftijd. Hij wordt wereldwijd gezien als de ontdekker van een e-book. In 1971 maakte hij een digitale versie van de Declaration of Independence. En op de website van de BBC staat dat er in... Zweden een dronken eland in een appelboom is gevonden. Oh, dat moet je even uitleggen. Een huiseigenaar, je <laughs> dat zal doen, een huiseigenaar in Zuid-Zweden schrok toen hij de eland in de boom van zijn buurman vond. De eland was blijkbaar op jacht naar gegiste appels. Daarna verloor ze haar evenwicht, had te veel gegiste appels gegeten en werd ze opgesloten in de boom. Dronken eland zijn in Zweden overigens <laughs> geen onbekend fenomeen. Dus. Meldt de tekst. Nou, we gaan zo ook eventjes naar Als Zweden, naar ziet. Rolien Kreton. Oh. Nou, het hebben over saap. Onder andere. Uh, en we gaan het ook hebben over Utrecht. Want uh, er is een debat geweest, en uh, de burgemeester heeft het opnieuw overleefd. Burgemeester Wolse, straks D66er Gerda Oskam. De politiek moet het oplossen van de eurocrisis overlaten aan een onafhankelijk instituut. Hoe is het mogelijk? De politiek depolitiseren. Er bestaat geen onafhankelijk instituut. Komt het komt natuurlijk nooit meer goed. Dit komt gewoon niet goed. U komt weer met een nieuwe commissie. Wie gaat het betalen? Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. De keuzes die men maakt op het moment van zo'n crisis moet je niet aan de politiek overlaten. En uw mening die telt. Mijn standpunt is nu uit de eu stappen Luister vanmiddag van half twee tot twee naar standpunt.nl. Radio.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 Laat E.ON het bewijs leveren dat het beter kan. Kijk op eon.nl slash zakelijk. Goedemorgen, financial professional. Mijn naam is Lodewijk van Hemmelen Henegouwen, trendteller en business watcher. Luister, er gaat veel veranderen. De ICT-driven economy. Geen people business, maar online business.